Op erkend mbo, hbo en masterniveau. Om dat te vieren bieden we deze maand 15% korting. Kijk op ncoi.nl. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.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 De Britse prins Andrew is weer vrijgelaten, maar het onderzoek naar hem loopt nog. Hij werd vanochtend opgepakt en zat bijna twaalf uur vast op het politiebureau. Andrew wordt verdacht van een ambtsmisdrijf. Als handelsgezant zou hij vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan zijn vriend, zedencrimineel Jeffrey Epstein. Een man heeft voor de rechtbank in Oostenrijk gezegd dat de dood van zijn vriendin niet zijn schuld is. Bij een klimpartij op een berg in de Alpen kwamen ze in de problemen... en zijn vriendin zou zelf hebben gezegd dat hij hulp moest gaan halen. Maar volgens de aanklagers was de vrouw uitgeput en onderkoeld... en had hij haar niet zo mogen achterlaten. Er is meer bekend over een man die vanmiddag werd neergeschoten... in de Rotterdamse wijk Delfshaven en later overleed. Hij was 34 en kwam uit Capelle aan de IJssel. De politie zoekt nog altijd naar twee verdachten... die er vandoor gingen in een zwarte auto. Voor de schietpartij zou er op straat ruzie zijn geweest. En in Duitsland zijn er plannen om de Olympische Zomerspelen te organiseren in 2036...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 Het wordt van Noord naar Zuid 3 tot 9 graden. Radio Veronica Verkeer, dan door Flitsmeister. Gelukkig geen vertragingen. Wel twee flitsers gemeld. A6 Lelystad richting Muidenberg. Bij Almere, hectometerpaaltje 50,2. En op de N59, beide richtingen bij Bruinisse Even van het gas af. Hectometerpaaltje 32,4. Kan je mooi op de foto staan.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 Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Heerlijk, pap, deze spaghetti Pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Mm, toen we denken aan die vakantie in Italië? Op dat pleintje bij het knusse restaurantje onder de warme zon met die Ober. Oh. Nee, niet die Ober. Zullen we deze zomer weer?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 Krachtig. En met beide benen op de grond. Thomas Heker. Joel, eye to eye op Radio Veronica. Een hele goede avond. Thomas Ecker hier op de plek van uh, Gijs Alkemade. Die is uh, ziek. Hij is, uh, nou ja, een beetje omgevallen. Want uh, de afgelopen weken liep hij er eigenlijk al niet heel fris bij. Uh, dus ben ik hier. Maar ik werd nog een beetje last minute gebeld. Zoals je misschien net hoorde bij Ferry. Dus uh, ik wil zo meteen ook wat lekkers van vernieuw gaan draaien. Maar ja, wat zal ik eens gaan doen? Want ik heb gewoon een stapel uit de kast gepakt. Uh, dit ligt er nu op. In hey, het kader van Iedereen heeft het er hele week erover. het vanmiddag ook nog bij Stenders in de Bodanza. David Burn. Talk, talk mag er nog wel even niet meer zijn. Maar ja, goed. Uh... Moet dit het worden? En anders heb ik hier nog uh, MTV Unplugged in New York. Nirvana. Uit de tijd dat je nog een peuk mocht roken op het podium. En dat het geen enkel probleem was. Of gewoon het Nevermind album meegenomen. Maar ik dacht ik doe ook iets nieuws. Uh, Arctic Monkeys. There better be a Mirable. Ja, misschien uh, heb je gewoon zin om even te helpen. Uh, ik hoor het graag via de Radio Veronica app. Uh, wat moet ik van het uh, vernieuwde bijpakken? Kom maar door. Uh, wie weet help je dan?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 Dis-moi où tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, hé, hey! où papa où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 Faire au fois que j'ai compté mes op Radio Veronica. Uh, er komen best wel wat appjes binnen op het vernieuwsuggestie. wat ik net opgooi In ieder geval mensen, kan ik doe maar niet, David Byrne. Ja, ik moet zeggen, het schijnt dus echt fantastisch te zijn geweest. Ik heb uh, zelden zo'n last van FOMO gehad... Als met het David Byrne concert in de haven was stond er twee avonden compleet uitverkocht. En ik zag mijn social media er helemaal vol mee staan. Toen dacht ik kan het van vernieuwd draaien. Maar uh, kwam er kwam in principe uh, daar geen positief geluid op uit. Maar al het Nirvana geweld dat ik net zeg uh, wel. Zo komt Jan bijvoorbeeld binnen Nevermind Nirvana. Elk nummer is oké. Okay. Uh, Roland laat weten dat hij erbij is. René, die wil ook graag Nirvana horen. Dus ik dacht ik pak het er maar gewoon bij. En dan pak ik ook het MTV Antibiot plakt het album er gewoon bij. Dan zie je Dave Grohl nog heel mooi euh, achter de drums zitten. Toen was hij alleen nog drummer. Uh, <laughs> en er werd gewoon nog gerookt op het podium. Uh, er waren geen ineers, zoals dat heet. Van die dingetjes die je in je oren stopt door. Nee, lag gewoon helemaal vol met speakers op het podium. Dus je hoort hier en daar af en toe nog even wat rondzingen. op. Heel erg hoog. Ja, het waren andere tijden. Uh, ik zet het gewoon aan, want het is ook moeilijk om een nummer te vinden. Uh, nu weet ik het wel. Ik wil uh, The Man Who Sold the World voor je draaien. Niet origineel van Nirvana natuurlijk. Maar uh, ja, het is één groot vinyl met applaus erbij. Dus we uh, vallen er gewoon een beetje middenin. Maar The Man Who Sold the World was op verzoek van Christian. Dus die ga ik bij deze erbij pakken. Dus we zijn nog even aan het stemmen, zo short. Toch? Lekker van vinyl, nirvana aanplakt uit New York. 1994 was het. En uh, ja, mooie andere tijden. Ik kreeg nog een appje binnen van andere mensen... die hem ook in de kast hebben gestaan. Jari zegt het ook nog. Want de kast staan wel 110 euro. Ik snap het helemaal was die 110 euro. Heb je dat ervoor betaald? Want ik zit net heel even online te kijken. En uh, bij die hele grote reus... waar je echt alles kan bestellen wat je maar verzinnen kan... is die aan de aanbieding van uh, 31,99 voor 27,99. Dus eh, om te krijgen... Het staat overigens ook in zijn geheel op YouTube. Dus wil je nooit een keer in die sfeer komen hoe dat toen ook alweer was. Dat is inderdaad gewoon kolenrokerij en allemaal van die gigantisch warme lamp had. Waardoor iedere zaal boven de 30 graden was. Uh, check het even, het staat daar. Het is de avond van Veronica met nu Spin Doctors. Dit is Two Princes. vooral, het uh, doet me altijd goed. Het staat altijd op die zondagochtendlijstjes die ik thuis eventueel aanzet als ik kroassantjes ga bakken voor mijn vriendin. Maar dan word ik altijd toch net iets lekkerder wakker met die Olivia Dean En Man I Need. Dus ja, ik hoop dat het gevoel bij jou ook wel te hebben gewekt deze donderdagavond. Uh, zometeen ruimte voor een extra bonanza. Dus een verzoekje van jou aan ons. Misschien draai ik het zo. Dit is Zizi Top op Veronica. You've got Radio Veronica's. zometeen ga ik een plaats van Abba draaien. Vrij uitzonderlijk, ik ben geen grote Abba-fan... maar er is één nietje, die vind ik wat zinnig. Gelukkig getrouwd, ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste.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 Radio Veronica, verkeer. Gelukkig geen vertragingen. Wel drie flitters gemeld. A2 echt richting Maastricht bij Beek. Hectometer 245.7. A6 Ledenstad richting Muidenberg. Bij Almere ongeveer. Hectometer 50.2. En op de N59 in beide richtingen bij Bruinissen. Hectometer paaltje 32.4. Even van het gas af. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdom. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Thomas Hekker. Met de beste muziek aller tijd. This is the roadie. I don't Het thema van vanavond, hoor. Uh, zaken aanplakt draaien. Ik er draai al aan. The man who told the world. En dit was natuurlijk Eric Clapton. En zijn fameuze lelaag in de aanplakt versie. Maar wel erg fijn. Zouden we misschien wel een keer kunnen doen. Gewoon een hele, een avond in elkaar fietsen. Zou leuk zijn als er ook mensen komen. Goed, ik gooi het in de brainstorm. Wat mag ik voor je draaien op Radio Veronica? Rob Stenders voor je iedere dag met... Bonanza tussen twee en vier. En ik mag s'avonds ook gewoon even een plaatje namens de Bonanza draaien. Dus uh, wat mag het zijn? Pak de Radio Veronica heeft erbij. Stuur me een berichtje. Het mag werkelijk alles zijn. Hè? Het maakt niet uit. Kom maar gewoon door via de app. En wie weet, bel ik je zo terug. Of stuur een audio-appje. Kunnen we het lekker kort houden. Is ook in orde. Des meer muziek je kan draaien. Ik zei het net. Uh, Abba, ik draai het niet uh, graag. Uh, op eigenlijk één plaat na. Want die vind ik waanzinnig. En dat is deze. En misschien wel omdat er gewoon een hele lekkere gitaar. Dit is, is Does Your Mother Know Veronica? You're so Op Radio Veronica. Wat mag het zijn in de bonanza? Je hebt nog drie minuten om het me te laten weten. En dan bel ik heel even iemand terug. Er komt van alles binnen. Het gaat alle kanten op. En dat maakt het misschien wel zo leuk. En tegelijkertijd ook moeilijk om voor te kiezen wat het gaat worden. Je hoort het zo meteen naar Michael Jackson. Dit is Bad. I'm telling you, on how I feel. I'm gonna get your mind. Don't shoot dare Jump on, jump on. Get on me, alright. I'm giving you, on count Just show your smell, or oh, let it be. I'm telling you, just watch your mouth your dream, but you're out Michael Jackson, Bad, op Radio Veronica. Even voor elven betekent tijd uh, voor een plaat uh, namens de Bonanza op Radio Veronica. Uh, dus even kijken, uh, er komt van alles binnen uh, via de app. Oh, Twee keer ook dezelfde Simple Minds plaat. Een pareltje ook, this is short. Ja, heel mooi. Uh, Ronaldo stuurt nog een nummer van U2. Oh, Exit wil je horen. Ik ga zo meteen iets anders van U2 wel draaien. Dus ik hoop dat het in de smaak gaat vallen. Invisible Sun vraagt Lisbeth nog aan. Maar ja, ik, ik struikelde even over Koen in de app. Koen, goedenavond. Goedenavond, Thomas. <laughs> uh, jij kwam echt met een paar hele lekkere platen. Eerst vroeg je nog een audio je over David Byrne, wat er aan de hand was. Ja, ik weet, heb je veel radio geluisterd deze week? Uh, Jazeker, maar dat ja. ik altijd s'nachts. Ja, oh, tuurlijk, want jij, jij rijdt op de vrachtwagen, je rijdt vooral s'nachts. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ik daar... mis, uh, mis Stenders en ik mis Marisha. En, uh, je, ik luister s morgens naar uh, Lisanne en s'avonds... Uh, naar Gijs. Naar... Uh, Precies, ja, dat, die dat valt binnen mijn venster. Ja, precies. Nee, ja, ja, dat ja, zijn maar... uh, ja. en Gijs, die heb ik er nog niet over gehoord. Maar stellers, ja. eh, dat noemen we maar allemaal op. Die zijn allemaal bij David Byrne geweest. Bij uh, uh, Tok-Tok. En uh, in. Uh, Avonds live stond hij. En uh, ja, dat was zo episch. En ik kreeg een wijze fomo. Want het zou zo geweldig zijn. En dat was de reden. dat Ik dacht, nou, ik kan iets draaien. Of juist niet. Hangt er even net in want via de app kwam. Nou, het viel de ene kant op. En dat was niet jouw kant op. Je had het best willen horen. Oh, maar ik heb het niet gedraaid. Maar het is, het is uh, veel aanwezig deze dagen. Uh, maar Koen, uh, je had ook andere titels ingestuurd. Waaronder uh, Yellow. En dan ook echt nog een hele zwik titels. Wat is jouw favoriete plaats van Yellow? Dat uh, wordt uh, oh ja yeah, Is uh, favoriet. Die is ja. ook ontzettend lekker. Met die hele diepe stem. Ja? Oh ja. Yeah. Uh, Precies. Ik uh, ga het niet proberen na te doen. Ik ga het gewoon, ga het gewoon draaien, Koen. Uh, werk ze vanaf? Lekker, Thomas. Zet hem op. Dank je. En uh, maak er een fantastische nacht van, hè. Groetjes. Het gaat helemaal goed komen. Gaan u, Niet van deze. Oh ja. Yeah.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 En dan kun je een bal als een ei zien. Bij Eyewish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians, onze vakmensen.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 En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar Zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je zomerverblijf met vroegboekkorting op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost, totaalglas. Neem de tijd voor... Malse varkenshaas en champignonsaus met rozeval en honingworteltjes. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid door topchefs.